Hij had een reuze tumor in zijn buik. Details werden me niet bespaard. Ik werd komt wakker. Ik weet niet hoe de droom afliep. Frank laat me met rust Godzijdank. Hoef hem dus niet te schrijven. Hij moet zijn leven maar zelf verder inrichten. Dat nou, dokter. Altijd kerngezond geweest. Kan het niet aan die bloeddrukmeter van jullie liggen? Ik denk het niet. U blijft hier een weekje ter observatie en daarna zien we verder. Dokter Bremer behandelt u. Ik mis zodoende wel mijn boot. Er gaan toch nog meer boten? Meneer Jonkfos bedoelt natuurlijk... Wat meneer bedoelt is met duidelijk, dokter Bremer. Verder nog iets? Die, die duizeligheid dus... Dat hoort er allemaal bij... De zee zal me wel missen. Ja, dat denk ik ook, meneer Jongvos. Wat weet u nou van een zeeman? U bent aan het puzzelen, zie ik. Ja, ja, ja anders ga je maar liggen piekeren. Maar ik bak er niks van. Vaartuig van drie letters. Aak. Aak. Aak. Aak zit ik nou al een uur op te piekeren. Ja! Aak. Nog eentje. Wijs. Nou, vul maar in. Verstandig. Nee, nee, ik kan niet. Mag maar zeven letters hebben. Beginnen met een, uh, met een N. Melodie. Melodie. Nee, Klopt. Kom maar bij me zitten, dokter. Vul hem <laughs> samen in. Dokter Bremer gaat eerst nog een tijdje met me mee als u er geen bezwaar tegen hebt, meneer Jongvos. Mm, eigenlijk wel. Dat is dan jammer. Er heeft iemand voor je gebeld, Olga, oh, of je terug wilde bellen. Hier heb ik het nummer. Oh, dankjewel. Zeg, wat is er met de lange? Ik kan geen goed doen vandaag. Ja, mij heeft hij ook al staan afblaffen. Toen heb ik eerst terug geblafd. en daarna ben ik naar mijn vluchtplek, naar boven gegaan. Kwartiertje naar het IJsselmeer gekeken. Ja, ik weet niet wat er met hem is. Ik heb ook geen zin om ernaar te vragen. Ik denk, kan ik je bespreken de honden? Altijd lange. Uh. Ah, hallo. Ja, wacht even. Ik zet even de muziek wat zachter. Ja. Zo. Hé, hey, fijn dat je terugbelt. Uh, Hoe is het met je auto? Oh, die krijg ik morgen weer terug van de garage. Als nieuw, hebben ze beloofd tenminste. Dat is dus afgehandeld. Zand erover. Maar daarvoor belde ik je niet. De perenboom voor mijn boerderij staat in bloei. Ik dacht dat... Jij dacht... Misschien wil mevrouw Bremer daar wel eens naar kijken. Met een fijn glaasje witte wijn. En dat ik mevrouw Bremer, die vast niet elke dag aan een gedekte tafel eet... ...daarna even heel erg verwen. Oh, als ik dank voor het aanrijden. <laughs> dat is een goeie. Nee. nee, om onze kennismaking te vieren. Oh. En het feit natuurlijk dat de perenboom het weer voor elkaar heeft gekregen. Hij is al heel oud, hè? Als mensen zo oud zijn, dan bloeien ze niet meer. Ja, dat is waar. Ik kan heel smakelijk koken. Uh, wanneer, Willem? Ja, het probleem is dat we volgende week op tournee moeten. Ver vreemd land? Nee hoor, valt wel mee. Oostenrijk. Oh, ja. Dan zou het natuurlijk daarvoor moeten mijn bezoek. Ja, anders kun je niet meer met een glas wijn naar de bloeiende perenboom kijken. Ja, dat is waar. Woensdagavond. Zou dat mogen, uh, Hoogheid? Goed. Zeggen we zes uur? Oké, okay, Willem. Fijn. Uh, doe je voorzichtig onderweg. Er steekt af en toe nog wel eens een dijk over. Ik rij heel voorzichtig. Oké, okay, ik verheug me erop. Dag Olga. Dag Willem. Verdomme, nee? Te lange! Oh, ik word gek. Ik, ik moet het niet doen. Niks, niks, etentjes. Dan heb ik het twee tegelijk. Dat kan helemaal niet. Ik hoor dat je hier en in alle andere kamers van collega's manifesten hebt lopen verspreiden. Je bedoelt die brieven met een oproep ter ondersteuning van Nicaragua. Die pamfletten bedoel ik, ja. Daar krijg je stront mee. Nou, dat kan ik even niet volgen. Spijt me. Dat is ook een goeie. Ik niet begrijpen, ik niet verstaan. De ronde niet meer doen, dat kunnen we niet hebben in Oost. Kijk, dat je eigenlijk op de barricade wilt, dat begrijp ik. Maar dat doe je maar in je vrije tijd. Of je gaat desnoods zelf naar Zuid-Amerika. Nicaragua ligt in Midden-Amerika. dat kan me niet verdommen. Je hebt een pestbuik. Dat zijn mijn zaken. Ik ben hier voor jou verantwoordelijk. Ik ben je mentor. En dan is het... Ik zo heb het begrepen. Mooi, je hebt het begrepen. Ja, ik dacht dat het moet kunnen. Ze hebben het nodig. Wie? Die mensen daar. Wij weten van gekkigheid niet wat we moeten doen met de poen. Juist, ben ik helemaal met je eens. Dus zeg, ik pak je koffer en ga erheen. Anders nog iets, de lange? Nee. Vraag of Bremer straks nog even langskomt. Hm. Ik hoef niet te salueren voor ik ga. Dag. Je houdt van vis, hè? Vis? Ja. Ik... Wat denk je van karper? Oh, ve veel graten. Nou, ik laat hem fileren. Ik bestel voor woensdag karper. Ja, ja dat is het probleem namelijk. Ik, uh, ik kan woensdag helemaal niet. Dat dus is helemaal vergeten. Mijn vader is jarig. Nou, dan ga je toch zeker later op de avond naar vader. Vind je het heel erg alsjeblieft... als we dat etentje even uitstellen... En wil je alsjeblieft niet zo vreselijk tekeer gaan tegen Gerard? Ik hoorde je helemaal aan het einde van de gang. Nou overdrijf je, Bremer. Ik overdrijf niet te lang, hè? Oké, okay. begrepen. Dus, eh, uh, ander keertje karper dan? Spijt me echt. Ander keertje. Goedenavond, meneer Bremer. U spreekt bij dokter De Lange. Neemt u me niet kwalijk dat ik u stoor op deze feestelijke avond? Is er iets met Olga? Hoe bedoelt u? Is er iets met Olga? Ze is toch bij u? Niet dat ik weet. Eh, uh, momentje. Zeg, zal, zal Olga vanavond komen? Eh? Huh? Nee, dat uh, moet toch een misverstand berusten. En u bent ook niet jarig? 18 oktober pas, dokter. Hoi, ah, hoi. Nou, meneer Bremer, sorry dan maar. Het zal allemaal wel een paar misverstanden berusten. Ja, ja, dokter. Ik uh, weet ook echt niet waar ze is. Nee, echt niet. Uh, sinds in het ziekenhuis werkt, hebben we zo weinig contact. U begrijpt... Ik probeer het wel even bij de thuis. Misschien is er iets tussen gekomen. <coughs> meneer Bremer, goedenavond. Goedenavond. Het is dus duidelijk, Bremer. Dat was dus de bloeiende perenboom. Uh -huh. nou, heb ik overdreven? Nee, Willem, geen woord. Koud? Beetje, ja. ja kom mee, naar binnen. Gaan we een hapje eten. Je woont hier schitterend, hè? Hier studeer ik. Oh ja. Dat was vroeger de zogeheten nette kamer. De zondagse kamer. Mm, die tegeltjes. En al dat blauw. Dat mooi, mooi, hè? Ja? Ja, dat heb ik niet gedaan, hoor. Ik heb een vriend wat zijn ogen zien, dat maken ze handen. Nou, dan is... Uh, hier is de keuken. Oh, ja. Straks laat ik je alles boven wel zien. Dat moet nog vermogen hebben gekost, allemaal. Al die verbouwingen. ik geef les aan rijke kinderen. <laughs> Hé, hey, ik heb ontdekt dat je platen hebt gemaakt. O, oh ja? Mm -hmm. oh, je bent aan het speuren gegaan. Gewoon met de afdeling naar cello gekeken. Zo, je hebt ze toch niet gekocht, hè? Ja, jawel, ja. <tie> Gekkerd. Dat had je toch van mij gekregen. Hier, kijk, hier liggen ze. Oh ja. Ik had ze al klaar voor je gelegd, cadeautje. Ik, uh, ik weet helemaal niks van cello. Daar in de hoek staat er een. Ga <tie> uh, hier zitten, ik mm -hmm. uh, ben niet thuis. Mooi uitzicht, hè? Nou. Wat ah, het telefoon. Met Willem? Hallo? Hallo, wie is daar? Er is iemand aan de andere kant. Meld zich niet. Hallo? Hallo? Vreemd, ik hoor duidelijk iets. Hallo? Raar? Nou, vergeet hem maar. Dan hm. gaan we zitten praktiseren. Wat doen we? Je, je was aan het vertellen. Mm -hmm. Je hebt vasttrek. Een beetje, ja. Goed. Blijf je daar zitten, daar schenk ik je in, ga ik even naar de keuken. Kan ik je helpen? Nee, tuurlijk niet. Alles is al klaar, ik hoef het alleen maar een beetje af te werken. Hoe vind je het uitzicht? Ah, word er helemaal rustig van. Kan natuurlijk ook door jou komen, door je stem. Moet je hier in de herfst komen? De droefheid der velden. Hey, straks speel ik wat voor je. Ik ben vanavond je entertainer, je kok, je kelder, je muzikant. Gek, hè, zo'n telefoontje. Kan toch niet voor jou zijn? Nee, niemand weet dat ik hier ben. Of, of het zo... Nou, nee, dat kan niet. Nou, ik dacht namelijk even aan het ziekenhuis, hè. Nee, nee, dat kan niet. Nou, je kok gaat even aan de slag. Drink jij je glas leeg, schenk rustig nog eens in. Ik ben zo weer terug. Hm. We kunnen straks naar de dijk wandelen. Dan een beetje naar het water kijken. Er zitten veel vogels hier. In de herfst komen de ganzen uit Noorwegen. Trouwens, ik heb al die geluiden op de wandrecorder. Kan ik je echt niet helpen? Je houdt toch wel van vis, hè? Ja, ja. ja ik heb hier in de buurt een tijdje geleden kennis gemaakt met een binnenvisser. Die heeft me twee bijzonder fraaie besnoekbaarzen geleverd. Uit het IJsselmeer? Nee, joh. Die zijn lang niet zo lekker als die van de binnenwatertjes hier. Ik heb de vissen helemaal gefileerd. Er zit geen graadje meer in. Nou, ben zo terug. We zouden het niet over muziek hebben en niet over je ziekenhuis. Ja? Nee, maar het gaat vanzelf. Nee? Ja, nou ja, omdat ik me ook zo lullijk voel, omdat ik er zo weinig van af weet. Ik, ik, ik val meteen door de mand. Wat een onzin. Ik weet toch niks van medicijnen van het ziekenhuis. Dat is van jouw wereld. Ik, ik, ik denk eigenlijk dat we alle twee nogal een jakkerig beroep hebben. Het is een fijn idee om een relatie met een dokter te hebben. Nou, het is nog niet zo ver, hoor. Hoe bedoel je? Ik, ik moet nog wat weken ziekenhuis doen en pas daarna... ga ik echt proberen om het te bekwamen als huisarts. Ah, oké. Okay. Maar daar hoef ik toch niet op te wachten. Nou, kan ik je geloof ik even niet, vragen, Willem. Nee, ik, ik gooi een visje Oh, het is zalig allemaal. Veel te veel. Ik heb in tijden niet zo geraffineerd en kostelijk gegeten, Willem. Het is eigenlijk net of ik je al heel lang ken, weet je dat? Vind je dat niet gek? Wel, nee. Nee hoor, vind ik niet gek. En omdat ik zo moe ben... Ah, heel lang slapen en niks hoeven, geen nieuwe partituren... Eh, wordt dit cello wel kwaad op me, krijgt hij de pest in. Heb je er één? Nee, twee. Hm. Maar op die ene speel ik niet meer. Die staat veilig in de kast. Durf ik niet te openen, die kast. Ik denk echt dat Shelley levende wezens zijn, hè? Die daar, die gaat elk jaar mooier klinken. Ik neem alsjeblieft hier nog een beetje van. Nou, nou een ja, nee, heel klein hapje. Dan. Ik, ik moet verder bedanken, Willem. Oh, je hebt me zo verwend met alles. Jij bent erg lief. Ik neem hem niet op, hoor. Nou, misschien is het iets belangrijks. Ach, wel nee, ik kan niet. Over je tournee? Hier is helemaal een kannen en kruiken. Nee, ik, ik, heb, ik heb geen zin in dat ding. Het is net een indringer, zo'n telefoon. Nou, hou je kop. Zie je wel? Heeft het gehoord? Hé, horen ze, Willem? Je gaat me nou toch niet uitnodigen voor een etentje bij jou, Nee, hè? nee, nee. Ja. Ik, ik, ik ben pas ingericht en ik heb eerlijk gezegd... Nou ja, ik, ik wil je natuurlijk wel uitnodigen, maar mijn uitzicht is minder fraai, hoor. Bij mij kijk je uit op een pleintje. Hier, ik heb uh, bloemen voor je uit de tuin geplukt. Alsjeblieft, dan denk je misschien nog eens aan. Hm? Willem, je bent een schat. Want heb je zo mooi geschikt? Al die eiden kleuren roze. Mm Hé, -hmm. hey. bedankt Willem. Hm. Zo lief. Ik kan me niet goed tegen, hoor. Nee, ik ook eigenlijk niet. Dat vergeet ik helemaal. Ik zou vanavond ook nog je muzikant zijn. Hm? Ja? Nou, iets, uh, iets heel populairs. Muziek voor miljoenen? Ik, ik vind alles mooi nu. En je doet je best, hè. Spelen jij. de lange al gesproken nee hoezo woest is die op wie oh, weet ik veel huh? hij heeft me gisteravond thuis opgebeld kreeg die johan mijn vriend ...heeft hij die eerste tijdje staan uitvoeren? Johan dacht dat hij met een gestoord persoon van doen had. Dus die gaat in het mooie Gronings van hem het dwars tegen. Totdat ik begreep dat het te langer moest zijn. Heb ik geprobeerd het een beetje recht te breien. Was op zoek naar jou. Naar mij? Hoezo? Eh, een heel onduidelijk verhaal. Samen eten of zoiets. Oh. Hij had het ook over Poelgeest. Jij zou hebben... Goedemorgen, Luitjes. Jullie hebben het toch niet over mij, hè? Goedemorgen. Zegt Ronde, weet jij iets van die Brompton cocktail voor meneer Poelgeest? Oh, oh, dat uh, heb ik geregeld. Zo, dat hebt u geregeld. En ik dacht alsmaar dat meneer Poelgeest een patiënt van de ronde was. Ach, Gerard was gistermiddag in de polykliniek en toen dacht ik... Mag ik u uitnodigen dat... voor een gesprekje onder vier ogen, Bremer? Op mijn kamer? Fijn. Hmm. Even repeteren. Hij heeft dus jou gebeld. En hoe laat was dat? Eh... Uh, bij tien, denk oh, ik. Oh, ja. Ik snap het al. Kijk... Hier, op, op dit blad, hier noteer ik min of meer in gedachten allerlei telefoonnummers. En die heeft meneer vast allemaal afgebeld. Hoe bedoel je? Hij was op zoek naar me. In verband met Poelgeest? Ja, ook, ja. Olga, hm. laat hem praten. Ga zo weinig mogelijk tegen hem. Zo, ga zitten Bremer. Fijn. We wisten niet dat jij pijp rookte. Ja, zo af en toe. Een enige houvast. Gozien. Grapje. Ja, dat begrijp ik toch. Zo, Bremer. Dat lieg jij makkelijk een eind weg. Daar heb je geen moeite mee, hè? Nou? Wil je niet weten waar ik heen wil? Ik luister. Ik belde gisteravond even met je vader om hem hartelijk te feliciteren met zijn verjaardag. Maar hij wist nergens van. Waarom zou jij mijn vader feliciteren? Je kent hem al niet eens. zit zo. Ik had je nodig en ik dacht, die eet een hapje bij de ouders. Had je me immers zelf verteld. Ik trok de stoute schoenen dus maar aan. Belt iedereen even op? Hoe dat zo, Bremer? Ik was er niet, nee. Daar hoef ik jou geen tekst en uitleg voor te geven. He? Van waar ik ben. Maar waarom lieg je zo doorzichtig? Sorry. Ik heb geen zin om je dat uit te leggen. En bovendien gaat het je niks aan. Ik wil daar een gebaar maken en voor jou een hapje eten klaarmaken. Nee, zei je, dat kan niet, want mijn vader is jaren. Ik heb geen zin om daarover te praten. Oké, okay. ik ben ruimdenkend. We zetten er een streep onder. Jammer dat het zo is gelopen... Ik had graag een zonder witte jas met je gebabbeld. Maar dat, dat, dat kan toch altijd nog? Hey, ik bedoel... Goed, laten we even tot de kern van de zaak komen. En wie heb je in godsnaam allemaal nog meer gebeld gisteravond? Moet ik jouw tekst en uitleg geven dan? Ja, de lange. Nou kijk, ik, ik zat, ik, ik zit op het ogenblik een beetje moeilijk. Maar daar gaat het nou even niet over. Concreet wil ik je spreken over patiënt Poelreest. Laten we in godsnaam niet persoonlijk worden, of tenminste hier niet persoonlijk ik worden. Ik dacht anders dat je daar al een aardig tijdje mee bezig was. Vind je dat gek? Nee, ik vind niks gek. Maar ik woon niet goed van al die ingewikkelde herenstreken van je. Mag ik verdomme weten wat een herenstreek is? Jij hebt gisteravond de hele wereld gebeld omdat je per se wilde weten waar ik zat. Je hebt gewoon van het blad dat op onze kamer ligt alle telefoonnummers afgebeld. En dat zijn herenstreken. Dat is één herenstreek, ja! Ik, ik moest je spreken. Noodbreekt wet. Luister. Andere zaak. Patiënt Poelgeest. Ben jij nou helemaal bedonderd om met die man over euthanasie te praten? Ben je niet goed wijs, mens? Ik uh, denk dat ik maar eens eerst even koffie ga halen. Zwart, drie klontjes. Ja, dat weet ik toch, drie klontjes. En je komt terug, hè? Ja, natuurlijk kom ik terug. Hoe, uh, hoe is het met Poelgeest? Nog niks veranderd. Hij heeft nou iets minder pijn. Hoe was Buffalo Bill? Oh, dat vind ik wel een mooie naam voor hem, ja, Buffalo Bill. Vandaag rookt meneer een pijp. Hij wil weten hoe ik het in mijn hoofd heb gehaald om met Poelgeest over euthanasie te beginnen. Wat een onzin. Die Poelgeest die heeft mij gelijk de eerste dag al aangeklampt over euthanasie. Vertel dat al aan, maar. Ik denk dat we maar met ziekteverlof moeten sturen. <laughs> Je bedoelt natuurlijk de Lange. Ja. Nou, hij zou raar opkijken als we dat voorstelden. Waar ga jij nou heen? Ik uh, ga even koffie halen. En al die tijd loopt de Lange zich op te winden en uit het raam te kijken. Psychologische oorlogvoering is dat. Dan ben jij slecht. <laughs> ja, dat vind ik zelf soms ook wel een beetje. Is uh, koffie zoet genoeg? Mm. Uh, er wordt in ziekenhuis Oost geen actieve euthanasie toegepast. Ook geen passieve. Oh, en dat weet dokter de Lange heel zeker. Dat weet ik heel zeker, ja. Oh ja. Weet jij het beter dan? Ja, niet beter. Maar ik heb andere verhalen gehoord. Jij bent tegen euthanasie. Dit onderwerp is helemaal niet aan de orde. Ik wilde je graag uitleggen hoe Je hoeft het... me niks uit te leggen. Hoe de vork in de steel zat! Nou, zit. Je weet hoe het met Poelgeest ervoor staat... Hij wil hier weg, aan de ziekenhuis. Is lid van de vereniging van vrijwillige euthanasie en is er meteen met Gerard over begonnen. Ik weet dus niet goed hoe je er bij mij terecht bent gekomen met Heel dat... Heel simpel. Jij hebt waar iedereen bij was gezegd, dat moet bespreekbaar zijn. Ja, zo heb ik het natuurlijk niet gezegd en dat weet jij best. Op dat punt is niets bespreekbaar. Je zult nog een hoop moeten leren, Bremer, maar het allerbelangrijkste is... ...is dat je een beetje je plaats kent. Ik, ik vind zo'n uitspraak gedaan op zaal 8C volstrekt ongepast. Ik heb er geen ander woord voor. Je had die zaak met mij behoren te overleggen en tegen Poelgeest kunnen zeggen: verstaat u zich met dokter De Lange? Dat heb ik gezegd! En het hielp allemaal niks! Elk ogenblik opnieuw begon hij te vertellen dat wij er voor hem zijn en hij niet voor ons. Nou, een lang verhaal kort te maken, ik zal met hem spreken. Onder vier ogen. Ik vind het een hoogst onfrisse zaak. Dag, Bremer. Ik denk toch dat ik met de Lange moet praten. Want zo, op deze manier, zie ik het niet zitten, dat samenwerken. Het wordt een martelgang. Ik denk dat de man volledig over zijn toeren is geraakt, door wat dan ook. En ik heb het weer helemaal verkeerd aangepakt. En dan nu Willem. Oh, lief. Met hoofdletters. Ik ben blij dat hij op toernee is, even rust. Even tot mezelf komen. Kan ik niet tegen al die attenties, al die aardige dingen, al die emoties. Alsof ik dagen door musea schouw, Mijn droom van vroeger. Ja. Wat schrijf ik over Willem? In tijden niet zo'n lief, weerloos en toch sterk mens meegemaakt. Ja, dat is hij. Weerloos en toch sterk. Ik weet niet goed hoe ik dat moet opschrijven. Hij heeft me zo verwend en zo, zo ontroerd. Daar kon ik niet goed tegen. Ik was al aan het eind van mijn Latijn. Gaat hij ook nog voor me spelen, janken dus. Hoe moet dat verder in godsnaam? Nou, voorlopig dus niet verder. Ik ben onzeker en bang. En tegelijkertijd hoop ik op een briefje van hem uit Wenen. Ik wil het wel en ik wil het niet. Frank gezien, met nieuwe prooi. Lang, blond, precies iets voor hem. Eindelijk rust. Ik denk niet meer aan hem over. De bel. Ik doe niet open. Vader? Wat is er met papa? Zeg het nou! Ziek, ongeluk. Om hem, zeg nou wat. Kom binnen, kom binnen. Hij is weg. Hoezo weg? Met een vrouw. Ach, wel nee, mama. Hij is mama. een paar dagen met haar naar een huisje. En wanneer is hij vertrokken? Vanmorgen. Met de trein van half tien. Wat heeft hij verteld? Hij heeft iets met dat mens. Een relatie. Nou, ik had het kunnen weten. Ja. Ja, niet dat ze met elkaar naar bed gaan of zo, maar. Hij vindt haar zo zielig. Ja, jouw vader vindt altijd iedereen zielig, behalve mij. Is dat die vrouw? Mieke die... heet ze. Oh. Hij kent haar van de klokken, zegt hij. Ja, hij kent altijd iedereen van de klokken. En waar is hij dan heen? Nou, dat weet ik veel. Oh, hij hoeft niet meer terug te komen. Udol, geloof ik. Wie gaat er nou naar Udol? Misschien was die vrouw wel een beetje in de war en wilde hij... Ik ben ook wel eens in de war. Met mij is hij nog nooit in een huisje aan het Meer gegaan. Nog nooit. Maar dan had hij geen tijd voor. Rustig, nou, mam. Weet je wat, ik, ik, ik geef je een onschuldig pilletje en wat te drinken. Heb je geen sherrytje? Nee, dat gaat niet. Sherry en zo'n pilletje samen. Ik heb maar allemaal karnemelk. Nee, je krijgt water. Wie zij ervan? Eh... Ja, hij heeft, heeft er wel eens vaak over gesproken, oh. ja. Ja, hij ja, wist het dus. Waarom ja. wordt ik altijd overal buiten gehouden? Ik vind het een rotstreek! Een rotstreek! Hier. Hier, mam. Doorslikken en opdrinken. Zo. 43 jaar is die vrouw. Ja, wat moet je vader nou met zoiets? Wat doen ze in dat huisje? Een beetje tot rust komen, denk ik. Oh, je zit er natuurlijk op elkaar lip. Over een paar dagen is hij weer terug. Ik, ik, ik vind dat jullie het samen moeten uitpraten. Misschien bevalt hem wel zo goed dat hij bij erin treedt. Wel, nee. Dat doet papa niet. Oh, daar weet jij niks van. Maar toen jij drie was... Nou ja, wat heeft dat ook voorzien. Toen jij drie was, is hij ook een tijd weg geweest. Want oh, je vader heeft ze streken, hoor. Ah, hij is nu toch zijn wilde haren kwijt. Ja, dat weet ik best. Als ik aan je vader kom, dan kom ik aan jou. Ik denk, mam, dat jullie gewoon de hele boel eens moeten uitpraten. En al die geheimen voor elkaar. De... Zeg het hem precies zoals je het mij zegt. Dan hij naar boven. Dan gaat hij tegen zijn klokken praten. Had die klokken, die vertelt hij meer dan mij. Nou ja. Kijk, je vader en ik zijn zo langs hand uitgepraat. Zo'n zielig geval, dat brengt leven in de brouw. Mam, praten dus. Jij en hij. Wanneer, uh, wanneer komt hij terug? Zaterdag. Als hij terugkomt. Eudel. dat zou ik nooit een willen, vanwege de naam al. Goedemorgen, Gerard. Dag, van Wie zijn die bloemen? Oh, kijk maar op het kaartje. Blaf, blaf, de Lange, sorry. Ah, uh, dat is lief. Ik denk dat hij vandaag kwispelt. Oh. Patiënt Poelgeest is gisteravond overleden. Tje, hm? uitzaaiingen. In longen, pot en lever. En wie was erbij? De Lange. Hij is gestopt met medicijnen. Bernard? Meneer Poelgeest vroeg me ook nog of hij naar huis mocht. Waarom hebben we dat eigenlijk niet gedaan, dat hij fijn thuis was die paar dagen? De lange is, denk ik, door jou een klein stukje om. Maar ja, dat gaat natuurlijk niet in één keer. Ik ga hem bedanken voor de bloemen. Ik heb nog zeven minuten voordat de ronde begint. Bedankt voor de bloemen. Het is erg lief van je. Ja, we, we moeten maar eens praten over jou. Volgende week zou dat kunnen. Hou je haaks kop op. Je ziet er goed uit. Gelegen woorden. Ik ben het zo zat. Ik begrijp je wel, heus. Je hebt het gehoord van Poelgeest? Ja. ja. Een man had acht kinderen en een vrouw. Die waren er allemaal vannacht. Waar heb je geslapen? Boven. Nou ja, geslapen, geslapen. Dat heb ik toch niet meer nodig. Ik denk maar dat ik hier heb wonen. Ik had me verheugd op dat etentje met je, Bremer. Sorry. Heb je een uh, nieuwe vriend? Ja, ik denk het wel. Dat weet je nog niet zeker. Ach, de rechter heeft wel, de heeft niet. Dat jij nog tijd hebt om mensen te ontmoeten... Toch niet iemand hier vandaan, hè? Nee, ik heb hem uh, onlangs aangereden. En als dank heeft hij je uh, verkering aangeboden. Nou, dat was iets ingewikkelder, hè? En toen niet zo banaal. Fijn voor je. Geniet er maar van. Het is zo over. Zou het? Weet ik wel zeker. Word je op een gegeven moment net zo'n typetje als ik. Zinisch, arrogant... Verzuurd? Dat is helemaal niet waar. Verzuurd, arrogant, nee. Cynisch, ja. Dus, we praten een keertje. Oké. Okay. Volgende week. Ik zal je straks missen, Bremer. Ja. Wanneer ga je hier weg? Als ik goedgekeurd ben. Over drie weken. Eerst nog een examen afnemen. En reken maar dat ik streng ben. En dan? Met mijn ogen dicht het diepe in. Huisarts. Had ik eigenlijk ook moeten doen. Ja. Ik zal eens voor je informeren. Ja, dat zou fijn zijn. De volgende week maar, op een woensdagavond. Dat is mijn enige vrije avond... En doen we het maar in een restaurant. Dat is neutraler en veiliger. Prima. En, eh, en nog bedankt voor de bloemen. Had je al gedaan. En eh, schrijf die afspraak in je agenda, zodat ik er niet weer naast kleun. Zou dat kunnen? Prima. Heb je nu even tijd voor papieren boon. Ik ga met je mee. Waarom ga je zo snel al weg? Nou, ik, ik denk dat ik hier alles bij elkaar toch nog wel zes weken zit, hoor. stage lopen. Hm. En jouw baby? De Lange heeft me iemand aanbevolen. Um, Daan Smolders. Ah, die heeft hij ook gewerkt. Oh, dat is heel aardig. Ik kon alleen uh, nooit goed de hoogte van hem krijgen. Hij heeft sinds twee jaar een praktijk in de staatslieden. De lange was heel lovend over hem. Ga je gewoon naar hem toe? Ja, uh, deze week. Doe de groeten van hem. Oh, dat doe ik. Uh, mevrouw Pereboom. Ja, ze vindt het afschuwelijk dat ze alleen moet liggen. Oh, ik praat wel even met haar. Zal ik erbij blijven? Nee, nee, beter van niet. Misschien wil ze wel even lekker roddelen. Dat lucht altijd op. <laughs> Oké. Okay. Zie ik je nog vanavond? Ik denk het niet zo. Ik had eigenlijk een lang weg moeten zijn. Nou, tot morgenmiddag dan. Ja. Dag, vrouwtje. Dag, mevrouw Pierenboom. Ah, dag dokter. En, eh, hoe gaat het nu met u? Ach, ik lig hier zo alleen. Is uw man net geweest? U ruikt het zeker, hè? Nee. Hij heeft gerookt, maar ik zei dat het niet mocht. Ik zet het raam wel even open. Hij rookt van die zware sjecht. Daar komt het door dat u het nog ruikt. Hij heeft bijna mijn hele fruitmand leeggegeten. Hij is denk ik nog zenuwachtiger dan ik. Zal ik eens van de week met hem praten? Ah, zou je dat willen doen? Natuurlijk, waarom niet? Ach, u rent van hot naar her. Ja, ik merk best hoe druk jullie het hebben. En, uh, en nu hebben ze u hier neergelegd. Ja, vind ik een straf, hoor. Alsof je een klein kind bent. Ja, maar morgenochtend mag u weer naar de andere dames, toch? Ja, ja dat weet ik wel. De, de nachten zijn het ergste. Ben je zo alleen? Omdat ik snurk. Ja, nee, ik heb het gehoord. Is er nou niks tegen te doen, dokter? Heeft u daar nou niet een drankje voor? Ik slaap op mijn rechterzij. Misschien moet ik wel op mijn andere zij slapen. Of, of op mijn rug. Ben ik bijna zestig en nooit geweten dat ik snurk. Mijn man heb ik nooit horen klagen. Nee, ik, ik vind het heel erg voor u dat u hier moet liggen. Als u nou niet kan slapen, dan moet u echt even de nachtzuster bellen. Of, of, of zal ik u nu wel iets geven, zodat u fijn kunt slapen? Ben ik een pechvogel, hè, dokter? Kanker en ook nog snurken. Want ik heb daar een gezellige kamer. De dames zeggen dat ik ze uit de slaap haal. Het is natuurlijk wel vervelend. Wat, mevrouw Pereboom? Dat snurken voor de anderen. Ja, ja. En de, ik, ik vraag of de zuster u iets brengt. Ik, ik snurk niet alleen. Ik, ik droom ook afschuwelijk. Want ik voel er nooit last van. We hebben altijd hard gewerkt. Mijn man zit in de bloembollen. En ik heb mijn hele leven meegewerkt. En wat droomt u dan? Oh, de gekste dingen. Over een stad waar ik nog nooit ben geweest. Dan zie ik mijn man lopen met... Allemaal vreemd aangeklede types. Vrouwen ook. En hij kent me niet. Dan word ik wakker. Ga ik liggen piekeren. Kijk ik naar buiten. Maar het is ook zo jammer van het uitzicht, hè. Op die andere kamer kon ik fijn naar de auto wegkijken. Zag je die auto's rijden. Maar hier is alleen maar die rotmuur. Ik ga u iets geven dat u fijn slaapt zonder dromen. Dokter, ik heb een dochter van uw leeftijd. W waarom doet u dit werk hier eigenlijk? Oh, dat hoort bij mijn opleiding: ik wil huisarts worden. Oh, dus u gaat hier weer weg. Ja, ja. ja. Ik heb de langste tijd erop zitten. Ja, en, die, die dokter De Lange. Ja, hij zal wel kundig zijn. Ik ben doodsbenauwd voor die man. Zoals hij naar je kijkt. Hij heeft hij nog niks gezegd. Daar zou ik nou nooit eens een praatje mee durven maken. Ja, maar hij is wel aardig hoor. Het is alleen wel een man met een gebruiksaanwijzing. Nou, goed mevrouw Pierenbom. Gaat u uh, nog even lezen? Kon ik het maar. Het is net of er niks tot me doordringt. Het ligt zo te piekeren hoe het nou verder moet met hem. Hè? Hij, hij is zo onhandig, mijn man. En, en ik zie hoe zenuwachtig hij van alles wordt. Voor hem vind ik het nog het ergste. Dat ik wegga. Dat ik er niet meer zal zijn. Doodgaan klinkt zo cru, hè? Ik heb hem wel voorbereid, hoor, dokter. Maar ik, ik denk bij mezelf, hoe moet dat nou met de was en met, met zijn overhemden en met, met de kinderen? Die komen altijd zondags. Ik praat en hij zegt niks. Hij is er alleen maar. Ik, ik vind, hij moet nou praten, maar dat kan hij niet. Dat kan hij echt niet, dokter. Ik zal hem bellen. Oh, fijn, dokter. Het zal hem goed doen. Goed. Dan, uh, dan ga ik nu. De, de zuster brengt u direct een pilletje. Het is volstrekt onschuldig, hoor. Fijn. Bedankt, dokter. Ik, ik bedoel, uh, voor het praten. En, uh, nou, ik, ik begrijp het wel. Leeft uw moeder nog? Ja, mijn moeder leeft nog. En mijn vader ook. Welterusten, dokter. Welterusten, mevrouw Pederbom. Oh, waarom verwen je me zo, Willem? Je wilt altijd alles weten. Waarom, waarom, alles moet ik uitleggen. Is dat zo? Serieus? Mm -hmm. Komt door je beroep, denk ik. Hm. Ik, eh, ik sprak met mevrouw Pierenboom. Hm? Ze had een fruitmandje gehad. Hm. De man kwam op bezoek. En hij at bijna alles op. <laughs> ja, ze durfden niet met elkaar te praten. Hm. Leef je fijn zo? Ja. Je was aan het vertellen. Nee, nee, vertel jij. Over Wenen. Ik kan helemaal niet tegen als je zo lief voor me bent. Al die aandacht. Je bent moe, hè. Nee, ik ga zo weg. Ik wil met je vrijen. Nee, ander keertje. Nee. Hm? Anders ben je morgen geen mens. ...ben ik niet aantrekkelijk voor je. Zeer. Ik ben zeer aantrekkelijk en dat weet je best. Kunnen we niet eens heel gauw een hele dag in bed blijven? Oh, dat zou <laughs> kunnen. Een weekend lijkt me beter, een heel weekend in bed blijven. Op die mooie boerderij van jou. Ja, en dan de hele dag... Oh, nee. Ik, ik, ik neem niet op. Af, af zeg ik. Af. Ja, gelukt. Oh, wat heb jij mooie handen Willem. Valt me nu pas op. Hé, hey. misschien kunnen we wel heel lang bij elkaar blijven. Misschien. Ja. Ik vind het heel fijn bij je. En ja. Je was aan het vertellen over... Uh, die mevrouw Perebo. Oh ja. Oh. Ik word er zo droef van, Willem. Hè? En, en dan... en dan aan de andere kant... die hiërarchie. Mm -hmm. Die toestand in zo'n ziekenhuis. Hoe heet dat? Die, die, de, de boven- of de onderkant. Waar de patiënt geen weet van heeft. Ja, mevrouw Pierenboom ligt daar langzaam maar zeker dood te gaan. En nu moest ze, omdat de andere dames hebben geklaagd, ook nog alleen op een kamertje. Waarom? Omdat ze snurkt. <lacht> nou, ik had het verdomd. Ik was niet weggegaan. Ik heb geregeld dat er elke uur even iemand naar haar kijkt. Hé. Hey. Ja. Tel eens over wenen. Oh. He? Ja, wenen. Ja, ik, ik weet niet. Ik, ik heb wel tegen die mensen, die weners. Alsjeblieft. Nee. Dat, dat zangerige Duits. Dat is wel een soort valse, valse opgewektheid. Oh, we hebben wel fijn gespeeld. Mm. Ik ben nog naar een hal geweest op de enige vrije avond. Die ik had waar ze elke avond Mozart spelen. Je kunt er ook eten. Het was wel een fijne avond. Hm, door de muziek? Ja. Maar ik was wel verdrietig dat jij er niet was. Jij had daar moeten zijn. Ik stelde me voor dat je daar zo zit in dat lieve blauwe bloesje dat je eens doet. <lacht> dat was de avond dat ik je aanreed. Ja. Toen ik daar zat, toen dacht ik... Ik moet Olga zeggen dat onze vreemde levens maar een beetje door elkaar heen moeten gaan lopen. Hm? Ja. Verkering met de muzikant. Ja, het trekt me wel aan. Ja? ja? Nou, op onze verkering dan maar. Hm? Ja, ja. Goedemorgen, Olga. Ik hoop dat ik je niet wakker bel. Dat, dat, dat doe je dus wel. Nogmaals een goedemorgen. Ik wil je even herinneren aan onze afspraak van vanavond. Ja, ik zal er zijn. Ik ben er niet vandaag. Hulzing vervangt me. Ik zit op een congres. Vanavond heb ik nieuws over Daan Smolders. Oh ja, goed, ja. En sorry voor het wakker bellen. Oh, ik moest er toch uit. Tot vanavond dan. ja. Verdomme. Kwart over zeven. Ik denk dat hij gewoon langzaam zeker de kolder in zijn hoofd heeft, dokter De Lange. Oh, waarom moet het altijd zo ingewikkeld bij mij, moeder? Je hebt met mama gesproken? Mm. Ze was bij me, ja. Maar nogal ongerust. Je Heb je weer aardig in de nesten gewerkt, pap? Wat hoor ik nou? Oh, dat is een plaatje. Waarom heb je dat opstaan? Dat is iets van vroeger. Dat zongen oma Thijs en ik altijd. Oh. Doe do, do, do, do het eens dus wat harder.